11 uur. De Radio 1 Sportzone. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Goedemorgen, dit uur weer nieuws. Achtergronden bij het nieuws sport en muziek. Astronaut André Kuipers is geland na zijn ruimtereis En nu is het tijd voor de vraag, wat heeft die trip opgeleverd? Zijn foto's blijken voer voor wetenschappers. Bob Marley kennen we als een wereldberoemde zanger. Maar hij had meer kwaliteiten. Hij kon ook heel goed voetballen. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws van de NOS met Doral Megens. De PVV wil uit de Europese Unie. Bij de presentatie van het verkiezingsprogramma... zei PVV-leider Wilders dat zijn partij tot en met 12 september... een one-issue-partij zal zijn. Al onze campagneactiviteiten zullen tot 12 september... Uh, te maken hebben met die Europese Unie. Het wordt wat ons betreft op 12 september een groot referendum... over alles wat met de Europese Unie te maken heeft. Van de euro tot het ESM, tot de ongekozen bureaucraten... de Brusselse dictaten op het gebied van bezuinigingen... immigratie, hypotheekrenteaftrek. De titel van het verkiezingsprogramma is Hun Brussel, ons Nederland. Wilde sprak van een onafhankelijkheidsverklaring. Volgens de PVV is Nederland de afgelopen jaren... zijn onafhankelijkheid kwijtgeraakt en in een fuik terechtgekomen. Hij vindt dat Nederland door de EU gedwongen wordt... allerlei andere landen te financieren... en dat het geld niet kan worden gebruikt voor de eigen bevolking. Zo'n so 6,5 miljoen Nederlanders kampen met overgewicht. Dat is meer dan 40 procent van de bevolking. Ongeveer 1,5 miljoen mensen zijn veel te zwaar, vertelt het CBS. We maken onderscheid tussen een beetje te zwaar en erg veel te zwaar. Matig overgewicht komt wel heel veel voor bij mannen boven de 40 jaar al. Bij hen is zeker meer dan de helft te zwaar. Als je kijkt naar ernstig overgewicht met een BMI van meer dan 30... dat komt gelukkig niet zo massaal voor... maar wel bij bijna 12 procent van de Nederlandse bevolking. En dat komt net wat vaker voor bij vrouwen. Het aantal mensen met overgewicht is in de afgelopen jaren flink gestegen. 30 jaar geleden was iets meer dan een kwart van de Nederlandse bevolking te dik, nu dus ruim 40 procent. Vooral volwassenen scoren veel slechter dan begin jaren 80. Ook het aantal kinderen dat te dik is neemt toe. Ongeveer 11 procent van alle kinderen heeft overgewicht. Advocaat Bram Moscovic moet voor de tuchtrechter komen. Volgens de Amsterdamse Orde van Advocaten heeft hij contante betalingen geaccepteerd... zonder dit bij de deken van de orde te melden. En dat is in strijd met de regels. Ook heeft Moskowitz niet of onvoldoende gereageerd op klachten van cliënten over de bedragen die hij in rekening heeft gebracht. Een woordvoerder van de Amsterdamse orde zegt dat het om aanzienlijke bedragen gaat van boven de 15.000 euro. De tuchtrechter kan verschillende maatregelen nemen tegen Moskowitz, zegt de woordvoerder. Hij kan vijf dingen doen. Hij kan in eerste plaats niets doen. Hij kan een waarschuwing geven. Hij kan een berisping geven. Hij kan de advocaat schorsen voor een bepaalde tijd. Of hij kan de advocaat schrappen van het tableau. En het laatste, het schrappen van het tableau... betekent dat Moscovici niet meer mag optreden als advocaat. Ruim een kwart van de huurders van corporatiewoningen... was vorig jaar scheefwoner. Volgens de Europese Commissie zijn mensen scheefwoner... als ze meer verdienen dan 33.000 euro... en toch een sociale huurwoning hebben uit berekeningen van het CBS blijkt dat vorig jaar 609.000 mensen kunnen worden beschouwd als scheefwoners. Vooral in de Randstad zijn er relatief veel. In het Groene Hart ligt het percentage scheefwoners zelfs boven de 35. In de grote steden ligt het percentage juist onder het gemiddelde, het CBS daarover. Er zijn een aantal mogelijke verklaringen voor die regionale verschillen te noemen. Een eerste is het toewijzingsbeleid in het verleden, dat niet in elke regio gelijk was tweede is de hoogte van de huizenprijzen en daarmee ook de toegankelijkheid van een koopwoning als alternatief voor een huurwoning. Dus dat verklaart misschien ook die verschillen tussen de grote steden enerzijds en het groene hart anderzijds. Het weer nog in het westen bewolkt mogelijk wat regen, vooral in het oosten nog zonnig. Maar vanmiddag ontstaan ook daar stapelwolken en enkele buien. Het wordt 20 graden aan zee, 24 graden in het binnenland. ANWB Verkeersinformatie. Er staan op dit moment nog twee files. De drukte op de A15 is inmiddels aan het afnemen. Die A15, Nijmegen richting Gorkum. Daar staat tussen Ochten en Tiel 7 kilometer. Ze zijn er bezig met opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En volgens Rijkswaterstaat is de weg daar om 12 uur weer vrij. Het verkeer richting Gorkum en... U sorry, uh, het verkeer richting Gorkum en Rotterdam... kan uh, omrijden via Utrecht over de A50 en de A12. En dan nog een file op de A50 Arnhem richting Os tussen Heter en het knooppunt Ewijk wijk 4 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Komend weekend is weer het Noordzee Jazz Festival. Met optredens van onder andere Lady Kravitz, Carol Emerald... Pat Mattini en D'Angelo...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 Dit is de Radio 1 SportsZomer. Wieb Itzinga verdiepte zich in de kant van zanger Bob Marley... die we amper kennen zijn voetbalkunsten. André Kuiper maakte in de ruimte fantastische foto's. De man die de camera leverde is Marco Beiersbergen. Was het dan een gewone spiegelreflex of een hele speciale camera? Het was op zich gewoon een hele goede spiegelreflexcamera... maar we hebben daar wel een apparaat aan toegevoegd... zodat je heel nauwkeurig de aarde kan blijven volgen... zodat je hele lange opnames kan maken. Maar we beginnen in Den Haag. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Want daar heeft de PVV zojuist zijn verkiezingsprogramma gepresenteerd. Michiel Breedveld van de NOS is erbij. Michiel, goedemorgen. Wat viel jou het meest op? Nou ja, opvallend is de toonzetting natuurlijk over Europa. Want dat is het thema. Dat mag natuurlijk geen verrassing zijn voor uh, mensen. Want ja, de PVV heeft natuurlijk al langer gezegd dat Europa het verkiezingsthema is. Wat opvallend is, is dat Geert Wilders nu daar nog een tandje bij zet. Dit is ook eigenlijk opnieuw onze onafhankelijkheidsverklaring. Wij trekken een heldere en een klare lijn tussen hun Brussel en ons Nederland. Ja, hun Brussel en ons Nederland. En hun, dat is dan de intellectuele bovenlaag, de politici die niet luisteren naar de bevolking en ons Nederland. Dan bedoelt hij natuurlijk de Henk en Ingrid, de Nederlanders, die zich niet meer herkennen in de keuzes die van hoger hand worden gemaakt. Ja. Ik zit te graven in mijn geheugen. Heeft u al eerder een onafhankelijkheidsverklaring uitgebracht? Ja, ja, in het vorige verkiezingsprogramma schermt de Partij voor de Vrijheid daar ook al mee. De akte van verlatingen, waarin de Staten-generaal de machtigste man van Europa de wacht aan zegte, en dat was natuurlijk de koning van Spanje. Ja, en vervolgens 80 jaar oorlog, onafhankelijkheid. Daaraan ontlenen wij onze kracht, betoogt Wilders vandaag. Ja, en de grote vraag is natuurlijk, wie heeft er gelijk, want... Uh, wat kost een vertrek uit de euro wel niet? En wat kost het om in de euro te blijven? Ja, en dan, uh, uh, Diederik Samson heeft afgelopen weekend uh, politici uitgedaagd... om vooral het eerlijke verhaal te vertellen. Nou, Volgens Wilders is dit het eerlijke verhaal. De bangmakers, de grote bangmakers... die zeggen het kan economisch niet of we krijgen oorlog. Uh, je wil niet weten wat ze allemaal hebben verzonnen, die eurofielen. Uh, die hebben geen bewijs. En ik heb wel een bewijs. En dat is een land als Zwitserland, een land als Noorwegen... een land als Israël, waar het goed mee gaat. Die de vruchten plukken van economische handel, wat wij ook willen. Maar die niet aan het, ja, aan het, aan het, aan het vastzitten uh, aan de ketting van um, de Europese dwang... om niet zelf keuzes te mogen maken. Nou, dat is uh, Geert Wilders die dus zegt... Uh, ja, het kan dus prima buiten de EU, maar dan wel met vrijhandel... en voor de rest onafhankelijk, zodat wij onze eigen keuzes kunnen maken... op de welbekende gebieden als uh, immigratie, uh, integratie... Uh, niet meer afhankelijk van Brussel. Uh, dat is de steen des aanstoots volgens de PVV. Michiel, is het woord islam nog gevallen tijdens de persconferentie? Nou, pas nadat we er naar gevraagd hadden... uiteraard speelt dat nog steeds een grote rol. Maar eh, ja, kennelijk zijn we ingehaald door eh, belangrijker thema's. Ja, En dan is de hamvraag natuurlijk een beetje... hoe eh, maakt Wilders dat hard? Nou ja, hij verwijst inderdaad gemakkelijk naar eh, Zwitserland, Noorwegen. Maar een cijfermatige onderbouwing in het hele programma... ontbreekt vooralsnog. Uh, ik moest de persconferentie eerder verlaten... dus het is mij niet helemaal duidelijk... of hij zijn programma nog bij het CPB wil laten doorgaan. Want dat maakt het vergelijken met andere programma's natuurlijk wel een stuk makkelijker. Ja. Zeg, en de kandidatenlijst, wanneer komt die? Nou ja, de kandidatenlijst uh, die laat nog op zich wachten. Uh, wellicht dat we later zo dadelijk daar nog iets over gaan horen. Want uh, enkele Kamerleden maken hun opwachting en zeggen dat zij uh, zo dadelijk nog een verklaring hebben. Oké, okay, dat is interessant. Ja, dus ik ben heel benieuwd. Blijf er let, we horen je zo snel je wat weet. Dankjewel, Michiel Breedveld. Zeker. Together van Al Green. André Kuipers is terug van zijn ruimtereis. En dan komt de onvermijdelijke Hollandse vraag. Dat heeft een lieve Duits gekost. Wat heeft het ons opgeleverd? In elk geval mooie foto's. Hele bijzondere beelden van de aarde vanuit de ruimte. En de man die dat mogelijk heeft gemaakt zit hier in de studio. Marco Bijersbergen. Buitengewoon hoogleraar natuurkunde. En u bent ook uh, directeur van Cozine. Spreek ik het zo goed uit? Ja. Kijk eens dus in één keer goed. Het bedrijf dat de speciale Spacecam heeft gemaakt. En een Spacecam, dat is een fototoestel voor in de ruimte? Ja, wij noemen het de Nightpod. Het is eigenlijk een uh, geavanceerd fototoestel... waarmee je met een grote telelens foto's kan maken van de aardoppervlak. Maar de aarde beweegt ontzettend snel onder het ruimtestation door... met 7 kilometer per seconde. Dus voordat je de foto gemaakt hebt, is het alweer voorbij... en krijg je dus alleen maar bewogen foto's. Wij hebben een systeem gemaakt waarmee je heel nauwkeurig... objecten op de aarde kan volgen, waardoor je lange foto's kan maken. En daardoor kunnen we eigenlijk voor het eerst natuurkeurige foto's van de donkere kant van de aarde maken. En wat is de donkere kant? De, de kant waar de zon niet opstaat? De kant waar de zon niet opstaat, waar het dus nacht is, de nachtzijde van de aarde. En het aardige is dat alles wat je daar ziet, is menselijke activiteit. Waar aan de lichte kant zie je eigenlijk de natuur en het landschap. En aan de donkere kant zie je lantaarnpalen, wegen, gebouwen, fabrieken. En zie je dus eigenlijk voor het eerst heel nauwkeurig waar de menselijke activiteit is. De webcam is het nu te zien, mensen. Ga even naar radio1.nl, kunt u het allemaal zien wat daar gemaakt is in de ruimte. Um, bent u tevreden over de resultaten? Ja, het zijn fantastisch mooi geworden. Dit, dit zijn foto's die we eigenlijk nooit eerder zo gezien hebben. Je kan het eigenlijk op deze website nog niet in volle resolutie zien. De foto's zijn nog veel mooier dan dat je ze hier kan zien. En het is echt voor het eerst dat we met deze kwaliteit foto's kunnen maken van de donkere kant. En, en was het gewoon een fotocamera zoals wij die kennen? Gewoon met een, uh, met een lens erop en een... Uh... Ja, wat ja het ding. is gewoon een fotocamera. Ja. Nee, niet een rolletje, maar ik bedoel zo'n... Zo uh, ja, het, het is een spiegelreflexcamera, ja. een professionele spiegelreflexcamera... die je wel gewoon zo kan kopen, met een uh, grote telelens erop. Ook gewoon een, een commerciële, uh, professionele telelens. Die hebben wij wel speciaal moeten testen of je ze ook echt kan lanceren... en nog wat aanpassingen moeten maken om te zorgen dat je ze in de ruimte kan krijgen. Ja, want dat, gaat, dat moet die apparatuur allemaal tegen kunnen, dat het ineens de lucht in gaat. Ja, dat klopt. En tijdens zo'n lancering zijn enorm veel trillingen. En er is ook straling aan boord, dus je moet ook kijken of die wel tegen de straling... Uh, Foto's boven kan. Ja, bijvoorbeeld. Je ziet dus bijvoorbeeld af en toe wat vlekjes, eh, groene vlekjes, rode vlekjes in beeld komen. En daar moet je rekening mee houden. Maar we hebben daar de camera op een statief geplaatst, een computergestuurd statief. En dat is helemaal speciaal ontwikkeld voor deze toepassing. Waarmee in, in, in, in de In, de ruimte de, in, de ruimte in het om. ruimtestation. Dat zit met een paar armen. Er zit een mooie koepel op het ruimtestation. Met een, een rond venster boven je hoofd en een aantal uh, vensters eromheen. Waarmee de astronauten naar beneden naar de aarde echt met uh, uh, een enorm uitzicht kunnen kijken. Daar hebben we eh, met vier armen een statief op gemonteerd. En daarop komt dan de fotocamera. En dat statief kan je programmeren dat hij dus heel nauwkeurig objecten op de aarde volgt... zodat je foto's kan maken met een seconde tot wel tien seconden belichtingstijd. Nou, hij heeft andere Kuipers eerst nog een hele cursus moeten volgen om dit te kunnen... of dat is allemaal niet zo ingewikkeld? Nou, het is wel een uitdaging voor de astronaut het zo te maken dat het eenvoudig te bedienen is. Dus je ziet op de plaatjes bijvoorbeeld ook dat er zitten negen knoppen op en dat is het... en niet allemaal kleine wieltjes en dingetjes waar je moet gaan kijken. Dus hij heeft wel een, een opleiding ervoor gehad, maar dat is niet meer... en ze hebben daar niet veel meer tijd voor dan een paar uur om ermee te oefenen... En te horen hoe ze ermee moeten werken. En dan gaat het mee naar boven en moeten ze ermee werken. Vooral die foto's allemaal te zien op de webcam nu. Van, de, um, dat je de aarde ziet met alle lichten die er van daar. Die zijn fantastisch. Die zijn de aarde bij nacht en dan zie je alle lichten. Maar is dat allemaal nieuw dan? Konden we dat voorheen niet? Op die manier. Nee, dat konden we voorheen niet. Als je de gewone foto's zonder dit soort uh, statief uh, en zonder goede camera's ziet... dan zie je eigenlijk alleen maar een, een vage blur. Ja. Uh, wat je op deze foto's kan zien, als je helemaal uh, uh, nauwkeurig kijkt... dan haal je een resolutie van 20 meter. Dat betekent bijvoorbeeld op het plaatje van, van wat André van uh, uh, Nederland, van de Randstad, heeft gemaakt... daar zie je gewoon een groen stipje en dat is een reclameverlichting op een van de gebouwen. Nee, je, dus je ziet, hem ziet hem losse is... individuele ah. kassen, je ziet dat het, uh, de terreinen rondom Schiphol helemaal verlicht zijn. En omdat met deze nauwkeurigheid en met zo'n mooi contrast... Ah, tussen daar zwart niks. en. ik. Kijk, Thijs, zie je ah. ja, ja, je was wakker nog. <laughs> ik was. Gemaakt. Je, je verlichting ik, ja. Je ziet dus heel mooi de kassen uh, en uh, ja, alle verlichting. Het is fantastisch, echt. En uh, als je, de oude foto's die wij hadden, die waren, het donker was niet echt donker... waardoor je dus niet goed het verschil kan zien. Of ze zijn bewogen, waardoor je dus niet losse gebouwen kan zien... maar waardoor je eigenlijk alleen maar kan zien dat er in dat gebied wat meer licht is. Ja. Ja. We gaan naar uh, Doreen Lokoma, Zij is onderzoeker bij uh, uh, RIVM, licht- en luchtvervuiling. Goedemorgen. Goedemorgen. Hebben we ook wat aan die foto's? Uh, nou ja, we hebben er zeker uh, wat aan. Uh, het is ontzettend mooi om naar te kijken. Je krijgt een heel goed, uh, goed overzicht van uh, waar, uh, waar de verlichting uh, precies zit. Ja, maar, ja, maar dat kunnen we zelf bruikbaarheid ook zien. De is, gebruikbaarheid is wel beperkt van deze foto's nogal. Want? Uh, want uh, ze zijn uh, niet gekalibreerd. En dat betekent uh, dat je uh, opnames uh, op verschillende momenten niet, met elkaar, uh, goed, nog niet goed met elkaar kunt vergelijken. Wij zouden dus heel graag een gekalibreerde wetenschappelijke camera zien. Thijs en ik ja. kijken ons aan en denken, gekalibreerd, weet ja, jij het? Ik zit vooral naar van, van, te, te kijken van waarom ja. heeft u ze niet gekalibreerd? <laughs> Dit is voor het eerst dat we eigenlijk vanuit het ruimtestation aardobservatie doen, dus dat we een systeem hebben waarmee we echt meten aan de aarde. En dat hebben we nu eigenlijk voor het eerst laten zien dat dat heel goed kan. En daar komen hele mooie resultaten uit. Ja. Maar deze camera is nog een commerciële camera. En met een commerciële camera kan je nog niet echt de intensiteit aan meten. Dat betekent dus dat we bezig zijn om de volgende generatie te ontwikkelen... die ook echt als meetcamera kan. Ja, mevrouw Lokema, wat is kalibreren? Kalibreren uh, is, is uh, zorgen uh, dat je... Uh, ja weet dat je op elk moment precies hetzelfde meet, zeg maar. Dus dat een bepaald uh, signaal staat voor een bepaalde uh, intensiteit. Oké, okay. want z zijn er dingen die u zou willen zien... waarvan u zegt, daar zou ik echt iets aan hebben... maar dat kan ik nu net niet zien? Uh, waar mij... De uh, nauwkeurigheid is ontzettend hoog. Dus de, de, de ruimtelijke resolutie het detailniveau wat je kunt zien is echt ontzettend hoog. Daar zijn wij heel erg blij mee. Uh, wat ik inderdaad graag zou zien is dat ik de beelden heel goed kan vergelijken. En het allerliefste uh, zie ik uh, nog dat het verdeeld is in... Uh, in meerdere banden, waarbij je dus meerdere kleuren kunt zien. Zodat je de individuele kleuren beter kunt onderscheiden. Kan dat, meneer Bijsbergen? Ja, dat kan zeker. We hebben de technologie in huis om dat allemaal te doen. Dat gebruiken we ook voor andere toepassingen dan voor de ruimtevaart. En we zijn op dit moment al bezig om de camera te bouwen... om hem in Space Station te gaan gebruiken om niet met drie kleuren, zoals deze camera ja. dat doet... maar om in wel vijf of misschien wel twintig kleuren te kunnen meten. En dan kan je inderdaad ook heel goed het verschil zien tussen verschillende typen verlichting. Dus eigenlijk had het al gekund nu, wat mevrouw Lokoma wil... De, nou, de technologie begint zo langzamerhand beschikbaar te komen. En het aardige is, als je je zes ervoor gebruikt, dat je een instrument kan bouwen... en eigenlijk in een vrij korte tijd, in een jaar tijd, het boven in de ruimte kan hebben... en dan uh, foto's kan maken die nog veel meer informatie geven dan deze. Nou, want hoe lang heeft u over deze camera gedaan? Uh, deze camera is in minder dan een half jaar tijd gebouwd Echt, en getest... Ja? en door de beveiliging heen en gelanceerd. Okay. Ja. Maar straks gaat de andere Kuipers niet meer, dus dan moet u maar aan iemand anders meegeven, die dat camera. Volgens klopt, maar hij is natuurlijk niet de laatste astronaut. En die, die moet ook, ook, ook wel kunnen de Nee, maar vertrouwt u die wel? Ja, we zien dat de astronauten allemaal heel goed opgeleid zijn. En eigenlijk alle astronauten grote hoeveelheden wetenschappelijke experimenten uitvoeren. André Kuipers heeft er ook misschien wel 50 experimenten in de periode dat hij aan boord was uitgevoerd. En uh, dat zijn een heleboel experimenten die ook helemaal niet voor Nederland geweest zijn. Maar dat is van een Europees programma en gedeeltelijk ook voor NASA. En dat zullen de andere astronauten ook doen. Maar is uh, André Kuipers toevallig bij u terechtgekomen omdat u bij hem in de, in de, in de straat woont? Of hoe, waarom mocht u dit bouwen voor hem? Wij hebben al eerder apparatuur voor Space Station gebouwd. We hebben bijvoorbeeld ook een 3D-camera gebouwd. Gemaakt, waarmee je aan boord is. Het is heel moeilijk om te mee te leven, te voelen hoe het is om aan boord te zijn. En wij hadden al een aantal jaren geleden een 3D-camera gemaakt waarmee je aan boord in 3D kan filmen en dus op een 3D-televisie mee kan kijken. En dan kan je echt zien hoe het aan boord is, maar dat is ook heel belangrijk om dingen te plannen aan boord. En die camera hadden wij al eerder gemaakt, dus wij hadden al de kennis in huis, hoe je apparatuur kan maken, hoe je die snel boven kan krijgen en ook hoe je die kan aansluiten op de Space Station. Maar maakt u dan kans om ook de, de nieuwe apparatuur die u het maken bent mee te geven met de volgende lancering? Of zegt u van ja, dat zat wel een Kuipers vast eigenlijk? Nou, wij hopen absoluut dat wij dat kunnen gaan doen. Het zat niet echt aan Kuipers vast. Het is wel zo dat de ruimtevaart uh, in, het verband, uh, in het kader van ESA... Uh, door verschillende landen het geld bij elkaar gebracht wordt. En het is wel zo dat uh, de afgelopen week bekend is geworden... dat Nederland de Nederlandse overheid zijn oh, ja. bijdrage aan ESA enorm zal terugbrengen. En dat zal het voor ons wel lastiger maken... om ook echt leverancier te kunnen zijn voor deze apparatuur. Ja. Maar kan je ook uh, bruidsreportages bij u maken? Of bent u er helemaal in gespecialiseerd? Wij specialiseren ons in meetapparatuur. Dus wij maken apparatuur als je iets wil meten. En er is geen apparatuur beschikbaar, dan bouwen wij dat. Dus als jij iets voor je bruiloft <laughs> wil meten, dan kunnen we dat zeker Precies. doen. Maar in de meeste gevallen zal het toch wat anders zijn. Nee. Goed, mevrouw Lokomai, nog even praten met uh, meneer Bijsberger. De volgende keer kan die alles voor u doen. <laughs> Ik hoorde het. <laughs> Dank u wel dat u er was. Oké, okay. dag. De Radio 1 Sportzomerbus. We worden dikker. Het aantal mensen met overgewicht in Nederland is toegenomen. Zowel bij volwassenen als bij 4 tot 20-jarigen. Bij mannen van 40 jaar of ouder heeft inmiddels meer dan de helft overgewicht. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de cijfers, die het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend publiceerde. En daarom staat de Sportzomerbus vandaag in het teken van overgewicht. Prem, jij bent op het woon- en zorgcentrum Amaris de Amerhorst in Amersfoort, Als het goed is. Ja. ja, goedemorgen, Willemijn. Daar ben ik inderdaad. En ik ben omringd door drie schone jongvrouwen. Mevrouw oh. Teuners, hoe oud bent u? Ik ben 88 jaar. 24 juni is, ben ik dat geworden, dus pas. En hoeveel kilo, hoe, hoeveel kilo weegt u? Nou, zeg maar 165, 170. Maar dat is ernstig overgewicht. Is het werkelijk waar? Ja, want volgens de kwalificatie bent u echt... Veel te zwaar. Want uh, Hoe lang bent u? Dat weet ik 1,65 meter ongeveer. Ja, langer. Ja, oké. Okay, ik geef je meter 70, dan, dan moet u 1,70 meter. Als u grofweg zegt min een meter, 70 min 10 procent. U moet dus 63 kilo wegen. Maar mag 70 ja. kilo wegen, je weegt dus bijna 100 kilo te veel. Ach jongen, jongen, jongen, nee. nog een toe. <laughs> En dat in een, in een zorgcentrum, waar we toch wel heerlijk lekker eten krijgen. Daar wil ik niks van zeggen, maar de, de porties zijn nooit zo groot. Dus maar hoe komt dat dan? Ja, dat moet ik aan u vragen. Ik zie u vandaag voor het eerst, mevrouw Teunen. Het is bij mij geen probleem om, ja, om te kijken naar mijn gewicht. Word ik nu wat lichter en ben ik weer wat zwaarder geworden? Ik houd het eigenlijk alleen maar in de gaten vanwege dat ik diabetes heb en oh. um, daar, ja, daar moet ik niet te zoet en niet te zout eten hebben. Dus ik heb een zoutarme dieet en suikervrij en OV als ik dat te veel gebruik, dan gaat de bloedsuikercurve heel erg in om, omhoog en dat is iets waar ik steeds op let. Maar u zit in een rolstoel, uh, dus uh, uh, u beweegt u wel? Ja, niet zo heel veel. Ik heb ook nog wel een rollator waarmee ik in de kamer loop. Maar langer afstanden kan ik dat niet. Als ik s morgens naar de koffiezaal moet, dan word ik erheen gebracht. Omdat, dat is gewoon te ver lopen voor me. Oké, okay, naast me zit een, ja, ik zal u beschrijven als een slanke jonge dame. Uh, of ja, oude dame, maar als slank. Nou, ik vind u niet te dik. U, u bent mevrouw? Kommer. En hoe oud bent u? Bijna 85 84 nog. En hoe zwaar weegt u? Nou, ik zou op het moment niet weten. Nou, als ik zo naar u kijk, denk ik dat u geen last heeft van overgewicht. <laughs> ja. ik, ik, ik, schat, ik schat dat u gewoon op uw gewicht zit. Want ja, uh, niet aan te zien, toch? Ja. ja. Ziet er nog verdomd goed uit? Ja, dat heb ik ook. Een dieet heb ik, hè? Ja? Ja, ook. Ja. Waar let u dan op? Uh, ja, uh, ook zoutloos allemaal. Uh, ik heb op mijn manieren gezeten, ja, die heb ik nog steeds, maar uh, hij moest er eerst uit, maar uh, dat dus hoeft het niet. Ik kreeg de bedjes ervoor en, uh, dus. Uh... Maar u, let, u, u blijft zo op uw gewicht, u hoeft niet te bewegen, gewoon door te letten nou, op uw eten. Nou, ik moet wel bewegen, Jawel, ah. jawel. je dus wel. dan moet ik het wel eens even. Even dan wil je zelf ook wel. En wat doet u dan? Nou, een rondje. Rond de, de kerk. Met de rollator of zo? Met de rollator, ja. ja. Okay. Dat is, uh, hou je stevig, hè. En dan, we, en dan hebben we nog de Benjamin, mevrouw Schoots. Hoe oud bent u? Uh, net 65. Ah, u bent een jonkie. Uh, en bent u te zwaar? Ja, ik ben te zwaar. Ja. Uh, en hoofdzakelijk zit het in mijn buik. Uh, voor de rest ben ik wel tevreden. Ja, heb ik ook, hè? Je buik, je buik. Dat heb je gauw, hè. Hier. Ja. Nou, nou, nou, nou, ja. Ik, ik heb mijn, mijn buik is ook te groot. Maar. Ja, je bent ook te dik. Ja, dat, <lacht> <lacht> ja, dat klopt. Uh, mevrouw mevrouw Schoot, uh, uh, uh, hoe is het bij u gekomen? Uh, het overgewicht is gekomen door medicatie voor psychische uh, ja, ziekte, zeg maar. En um, daar word ik dik van, van twee soorten. Maar het, het, het, daarna, als ik het dus niet in zou nemen. Ben ik ben constant heel erg depressief. Dus toen was voor mij toch wel de keuze om dan maar wat dikker te worden. Ja, want luisteraars, Willemijn, en het is wat, wat ik heel erg leuk vond. Ik zat hier te praten uh, uh, bij Amaris in de, uh, de Amershorst in Amersfoort. Um, in dat onderzoek wordt geconstateerd dat er ineens een, een grote toename is van overgewicht, nee, is goed van overgewicht uh, bij de ouderen. Maar de reden daarvan... Kijk, bij mij is het omdat ik te weinig beweeg... en te veel zuip en te veel eet. Oh, uh, te veel. Uh, ja, ja, ja. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik zuip te veel aan. Uh. Dat moet ik niet doen en ook niet zoveel eten. En, en ik ben niet zoals Thijs dat ik ga fietsen of gezond dingen doe. Maar bij ouderen, uh, uh, Thijs en Willemijn, is het mm -hmm. waarschijnlijk... en dat zei mevrouw uh, Schoots, door dat medicijngebruik. Want dat medicijngebruik leidt ertoe... Uh, dat er heel vaak, dat, dat, dat, dat, dat, en u klikt ook mevrouw Teunis, u merkt ook echt dat u ja. dikker begon te worden toen u met de medicijnen begon. Wat zegt u? U merkte dat u dikker begon te worden toen u met de medicijnen begon. Ja. ja. ja. En dat is dus ook ja. bij u mevrouw Schoots het geval. Ja, dat is ook bekend, maar ja, als je tussen twee kwaden moet kiezen, dan kies ik toch maar voor het iets dikker zijn. Oké, okay, nou dus de conclusie moet zijn, en dat leer ik hier van deze dames hartstikke bedankt, mevrouw Teunis, mevrouw Schoots en mevrouw Kommer. Dat bij die ouderen waarschijnlijk het medicijngebruik leidt tot dat overgewicht. Maar bij mensen van mijn leeftijd, ik ben 50, het gewoon de luiheid is. Ja, ja. ja. ik hoef wel, wel wat af. Ja, dat zal ik ook gaan doen en dan, uh, dat ja, beloof ik u. Maar. Ik, ik kijk veel naar de televisie, naar u. Ja. Dus dat. Uh, nou, vanavond om half tien zo te zien dat ik ja? heel veel fiets. Ja. Nederland 1. Ja, wie weet. Wel ja. een tijd terug naar jullie. Evolueren je wel, Prem. Lof, ja, we met u. Veel plezier nog daar. Volgens mij is het wel gezellig daar. We gaan nog ga even naar Den Haag, naar Michiel Breedveld. Uh, Michiel, jij was of bent bij de persconferentie van de PVV... over het nieuwe verkiezingsprogramma. Je meldde net al dat er sprake was van een paar Kamerleden... die met een verklaring zouden komen. Wat is er aan de hand? Nou, Dat waren inderdaad de Kamerleden Marshall Hernandez en Wim Kortenhoeve. Uh, twee, uh, nou ja.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 Zoals ik al zei, 20 minuten zal de heer Hernandez spreken... en ik zal ook 20 minuten waarin wij een exposé geven... van onze wederwaardigheden in de fractie in de afgelopen twee jaar. De heer Wilders suggereert dat het is omdat u een lage plek... of helemaal geen plek op de lijst heeft gekregen. Als u het verhaal hoort, dan kunt u later beoordelen... aan de dingen die daarin staan, of dat op waarheid berust. Ik zou zeggen, gaat u er even rustig voor zitten. Ik wil nu graag als eerste het woord geven aan de heer Hernandez... die een tekst zal uitspreken die voor 100%... Ook door mij wordt onderschreven en mijn tekst wordt voor 100% door hem onderschreven. Nou, dat, uh, hij is zojuist begonnen. Ik kan, ik kan niet oh. helemaal uit, opmaken wat hij uh, zegt, Marshal Hernandez. Dus die me alleen nou, maar in het weekend zien. Twee dingen. Gaat het om uh, dat is dat uh, uh, zij wellicht dus ontevreden zijn over de plek op de lijst die zij toebeteeld hebben gekregen. Vrijdag zal die bekend gaan maak, uh, gemaakt worden. Of uh, uit onvrede over het PVV-verkiezingsprogramma waar zij nauwelijks bij betrokken zijn geweest. hoorde ik zojuist in het voorbijgaan. Uh, we kunnen even kort luisteren wellicht wat Hernandez te zeggen heeft. En dat begon mij allemaal pas goed te dagen na de breuk in het katshuis. Geert Wilders heeft haar geheel op eigen gelegenheid besloten om met het kabinet te breken. Die breuk kwam er zonder overleg met en zonder toestemming van de fractie. Nou, dat, dat lijkt mij uh, heel duidelijk. Uh, zij hekelen dus de solistische toer die uh, PVV-leider Geert Wilders uh, uh, uh, gaat. Hij betrekt zijn fractie niet of nauwelijks... Uh, terwijl um, een partij zoals de PVV in de ogen van dit soort uh, uh, politici... toch zou moeten groeien en zijn uh, politici en Kamerleden serieus zou moeten nemen. Ja, dit vindt Wilders waarschijnlijk niet leuk... want het overschaduwt die persconferentie van hem natuurlijk. Uh, totaal, het overschaduwt nu meteen al... En, uh, hij was ook totaal verrast toen we hem zojuist vroegen... naar waarom deze twee Kamerleden nou een verklaring kwamen geven. Uh, ik weet van niets, dus uh, uh, daar overvalt hij me mee. Ik kan daar niet op reageren. Het is natuurlijk zo dat wij in, op vrijdag met uh, de lijst uh, komen... Uh, misschien dat uh, sommige mensen daarop uh, uh, anticiperen. U zijn ze niet dat zijn teruggewild. Er er ik ga daar niet nu over uh, praten. Dat doen we op een nette manier zoals ik dat van plan was. Om dat aanstaande uh, vrijdag uh, te doen. Uh, de mensen eerst uh, zelf te informeren. En dan zaterdag de lijst openbaar te maken. Uh, maar goed, uh, uh, nogmaals. Het zou zo kunnen zijn dat mensen, dat is wat ik dan vermoed. Dat mensen anticiperen op het uh, uh, uitkomen van een lijst. Dat ze een rugnummer horen aanstaande vrijdag. Ja, en als je dan wellicht een vermoeden hebt dat je in de problemen komt, uh, dan, ja, dan, dan is, het, uh, is het zuur. Maar hebben dan. Niks Ik weet van niets, nee. Ja, Wilders suggereert dus dat het komt door de lage plek op de lijst die zij toebedeeld hebben gekregen. Waarvan vrijdag dus de presentatie is. Maar als we dus uh, kort even luisteren naar Hernandez, die dus nu nog bezig is met zijn verklaring. Uh, is het ook onvrede over uh, hoe de PVV geleid wordt? En uh, ja, dat dat toch te veel Geert Wilders show is. Nou, hoe laat zijn ze begonnen met die uh, persconferentie? Nou, echt net enkele minuten geleden. Uh, het is echt een totale overval. Ook de pers wist van niets. Het was ook totaal niet de bedoeling. Uh, de voorlichter van de PVV staat er nu uh, nog bedremmeld bij van... ja, sorry, maar wij hadden die zaal toch gehuurd. Uh, nou ja, het perscentrum Nieuwspoort is er eentje van het vrije woord. Dus ze hebben alle ruimte gekregen. We horen jou vast over 40 minuten opnieuw. Dankjewel, Michiel Breedveld. Dat was het dan. De hoofdpunten van het nieuws dan met Dorot Meegens. Ja, Kortenhoeven en Hernandez dus uit de PVV-fractie. We worden daar Michiel al over. Straks waarschijnlijk meer uh, informatie over wat hem beweegt. Uh, die persconferentie van Wilders, daar zei hij dat de PVV uit de Europese Unie wil. Bij de presentatie van het verkiezingsprogramma zei Wilders... dat de campagne in het teken staat van de EU... en dat zijn partij tot en met 12 september een one-issue-partij zal zijn. Volgens Wilders worden de verkiezingen een groot referendum... over de EU van de euro tot het Europees noodfonds.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 AMB verkeersinformatie. Er staan op dit moment nog twee files. De vertraging op de A15 is inmiddels flink afgenomen. Nijmegen richting Gorkum tussen Ochten en Tiel 3 kilometer. De rechterrijstrook is nog wel dicht. Dit in verband met de opruimwerkzaamheden. Maar Rijkswaterstaat verwacht dat de weg over een half uurtje weer vrij is. En dan de A50 Arnhem richting Os tussen Heter en het knooppunt Ewijk 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zanger Bob Marley maakte zich onsterfelijk met zijn stem en zijn softdrugsgebruik, maar hij kon ook fantastisch voetballen. Ja, nee, dat is een grappige tekst vind ik het, dat we dat noemen. Vind je dat ook niet, thuis? dat hij zich onsterfelijk maakte door zijn softdrugsgebruik? Ja, daar heb ik ja, had er eigenlijk niet heel goed over nagedacht. Nee. ga ik even doen. En in Italië is een autoontwerper van naam overleden. Zo meer over Sergio Firina.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 Met de muziek. Ja, nee, ik zit even te... naar. Ja, dat gaan we doen. Er ging even iets niet goed. Bob Marley die nam het even over, zonder dat, dat de bedoeling was. Gaan we naar die beroemde autoontwerper Sergio Pininfarina, als ik het goed zeg. Die is overleden. En we praten erover met autojournalist Wim Oude en Wernink. Goedemorgen. Hallo, Wim. Ja, ik zit er telefoon. Ik hoor jullie wel. Dat is mooi, wij horen jou ook. Uh, een beroemde autoontwerper, Sergio Pininfarina. Jij, jij hebt hem goed gekend, uh, die is overleden. Ik had nog nooit van hem gehoord. Nee, dat is uh, heel begrijpelijk. Uh, maar tegelijkertijd is het wel zo dat deze man... Uh, uh, vooral achter de schermen van de auto-industrie... de mondiale auto-industrie... een ongeëvenaard grote rol heeft gespeeld... in de, in de vormgeving van auto's uh, tot de dag van vandaag. En, en met name in de jaren... 50, 60 en 70 is die rol uh, heel erg sterk geweest. En welke auto's? Nou, uh, het, het is zo dat hij heeft uh, onder zijn, be onder zijn uh, bewind, zeg maar, onder zijn leiding... zijn eigenlijk alle Ferrari's van de laatste 60 jaar door het designhuis Panin Farina ontworpen en gedeeltelijk ook geproduceerd. Maar hij heeft nog veel meer een belangrijke rol gespeeld in de vormgeving van onze alledaagse gebruiksauto's. En de, de, de beroemdste is wel de Peugeot 404, uh, die eigenlijk uh, al in 1955 in de studio's van Penine Farina is ontstaan. Ook uh, op basis van uh, een vormgeving op basis van sommige lancia's, maar ook... Alle uh, Austins en Morris en Wolslies uit de jaren zestig waren volgens die, die vormgeving uh, uh, bepaald. Strakke mm -hmm. lijnen, uh, de pontonvorm, een traditionele vorm, maar tegelijkertijd een soort tijdloze elegantie. En dat was zijn kracht. Het was geen modieuze ontwerper, maar meer een, een tijdbepalende ontwerper. Oké, okay, en dus daarin onderscheidde hij zich specifiek als ontwerper? Daarbij onderscheidde hij zich zeker uh, als, als ontwerper. Hoewel natuurlijk ook uh, Giugiaro van Italdesign, Giorgetto Giugiaro van Design later zijn rol heeft gespeeld met de Volkswagen Golf. Maar Penivarina is toch eigenlijk de grootste aller tijden. En met zijn overlijden is de derde van de drie grote namen in de naoorlogse Italiaanse auto-industrie overleden. De ene was uh, Enzo Ferrari natuurlijk, de andere was Giovanni Agnelli van Fiat en Sergio Pininfarina is de derde eigenlijk die nu uit de wereld is verdwenen. Dus ik had hem moeten kennen eigenlijk? Uh, ik, de, ik denk het niet. Ik denk ja. niet dat wij, uh, de man in de straat, dat uh, de koper van auto's uh, bewust een auto met een penifarina design hebben gekocht, maar ze weten uiteindelijk wel te waarderen de auto's waarin ze hebben gereden, als ze dan achteraf hoort, oh, was ja. dat van penifarina? Zijn er tegenwoordig nog dat soort mannen, of vrouwen natuurlijk, zoals die Pinivarina? Nee, dat, dat is uh, veranderd. Uh, uh, in de jaren 50 en 60 hebben de, met name de Italiaanse ontwerpers een hele sterke rol in de hele auto-industrie ge, ge, gespeeld in de vormgeving. Want de grote autofabrikanten op misschien uh, uh, General Motors en Fortna, die hadden geen grote ontwerpafdelingen. Dat besteden ze dan uit aan die onafhankelijke designhuizen. De laatste 15, 20 jaar... Uh, zijn de grote fabrikanten uh, begonnen met eigen studio's op te zetten, ontwerpstudio's... en werd die rol van die onafhankelijke designhuizen steeds minder. Dus het is niet zoals bij, bij in de mode, waar altijd één iemand uh, vrij bepalend is. Uh, dat, was Niet meer, dus. dat was toen wel, ja. maar dat is minder geworden omdat uh, ja, Volkswagen, uh, Peugeot, Renault's hebben eigen ontwerpers die een, een merkdesign ont merk ontwikkelen. Maar vroeger werd dat uitbesteed aan, uh, aan de peninfarina's van mm. deze wereld en hij was absoluut de grootste. U kende hem goed, was het een beetje een leuke man? Het was een bijzondere man, een, een, typisch, uh, een typisch karakter van het noorden van Italië, van Piemonte. Een Beetje teruggetrokken, een beetje, beetje ingetogen, dat zag je ook in zijn design, dat was spectaculaire spetterende ont ontwerpen wat hij maakte. Maar een hele amabele man ook die naast zijn uh, rol voor de auto-industrie ook uh, voor het Italiaanse bedrijfsleven en voor de Italiaanse politieke rol heeft gespeeld. Hij was uh, senator voor het leven, wat in Italië gebruikelijk is. Maar hij heeft ook in de, Europe in de Europese uh, context veel gespeeld. Hij is een tijdje uh, uh, Europarlementariër geweest. Hij was voorzitter van de Italiaanse uh, ondernemers. Um, en Ja, Varina is een begrip in de Italiaanse uh, ondernemerswereld. Goed, en hij is dus net overleden. Sergio Pinin Farina. Dank u wel, Wim Oude Weernink. Dan gaan we meteen verder met uh, iemand die uh, is ook overleden. Ja, goh, leuk bruggetje dit. <laughs> Bob Marley, daar hebben we het over. <laughs> um, niet alleen een geweldige stem waarmee hij zich onsterfelijk maakte... en zo, net soft drugs gebruikt, zoals Thijs net al zei... maar ook... Voetbal blijkt. Um, sommige mensen wisten dat wel, ik wist het niet. Wiep Itzenga verdiepte zich in de voetballer. Marley deed een paar opmerkelijke ontdekkingen. Uh, nogmaals, goedemorgen, wiep. Goedemorgen. Um, mooi boek geschreven, mooie foto's erin. Ik, ik zei net, dit, dit is een beroemde foto. Bob Marley die voetbal speelt. Rio de Janeiro 1979. Ja, klopt. Ja, dit is, dit, die heb ik wel eens gezien. Deze foto. Het, is, het was onder liefhebbers wel bekend dat Bob Marley aardig kon voetballen. Ja, bij de Bob Marley-fans, die wisten wel dat, uh, dat Bob Marley een uh, liefhebber van voetbal was. En in zijn biografie wordt er ook wel aandacht aan besteed. Maar de biografen, uh, dat zijn meestal mensen uit de muziekscene. En die hebben dat gezien als een leuke bezigheid van Bob Marley. En uh, ja, het gaat veel verder dan dat. En dat wilde ik uitzoeken en dat heb ja, ik gedaan. En jij bent er helemaal ingedoken. Ho ho ho hoezo kwam je op dit verhaal? Vraag ik me af. Um, ik had het natuurlijk een aantal keren gezien. Hè. Dit soort foto's gezien. En uh, stukjes in die biografieën gelezen. En uh, op een bepaald moment was ik in Burma. Uh, voor mijn vorige boek. De Maradona van China en andere landen. En daar sprak ik met een Bob Marley fan. Uh, en een voetbalfan. En die had een, uh, een oud tijdschrift. Waarin een paar foto's stonden van Bob Marley. En toen hebben we daar een middag over zitten praten. En uh, eigenlijk de conclusie getrokken. Het was mijn laatste zetje eigenlijk om te besluiten om, uh, om dat te gaan uitzoeken hoe het precies zat. Omdat en, uh, een fan, uh, iemand in Burma, zei: ja. ik wil ja. weten hoe dat zat met Bob Marley als voetballer. Ja, ja. En hij kon het land niet uit, dus toen zei ik van nou, laat ik het allemaal doen. <laughs> dan doe ik het wel. Ja. Was hij goed? Jij hebt beelden gezien, heel veel beelden van Bob Marley als voetballer. Was hij goed? Uh, ja en Nee. Um, hij was heel goed in de bal hoog houden. En zeg maar, wat wij dan een rondootje noemen tegenwoordig. Uh, bij zijn huis in, in Kingston en uh, op parkeerplaatsen. En uh, ze gebruikten het ook als warming-up voor, uh, voor concerten. Dus dan speelden ze een uur, twee uur, soms wel langer. Soms moesten, stonden mensen een uur buiten te wachten voor de concerthal. Omdat ze nog niet klaar waren met Bob, de soundtrack. Bob Marley nog eventjes... Uh... Ja, en Want daar ga je beter van zingen als je een goede warming-up qua voetbal doet? Nou, het is natuurlijk wel... Bob Marley, zijn, zijn optredens waren heel energiek. En uh, ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt... maar dan springt hij zo hoog als zijn eigen microfoon. Nou, dan moet je wel fit zijn. Ja, precies. Ja. En uh, Om dat vol te kunnen houden en tegelijk ook te kunnen zingen... is het natuurlijk wel goed dat je, dat je fit bent. Maar dat kan ook eerder op de dag zou je zeggen. Dat hoeft niet vlak voor, voor het optreden. Nee, tuurlijk. De, de, algemeen moet je fit zijn. Maar zij vonden het ook prettig om gewoon... in de juiste sfeer te komen. En losjes. Ik denk dat Bob Marley ook niet zo op de tijd was. Denk ik. Oh. Vermoed ik, toch? Nou, daar vergis je in. Want Bob Marley was ongelooflijk gedisciplineerd. Hè. Mensen ja? denken inderdaad dat hij de hele dag... een beetje stoont uh, in de bank hing. En uh, als het tijd was om op te treden... dat hij dan uh, het, het podium opstrompelde. Hij was... Ongelooflijk fit en ongelooflijk gedisciplineerd. Hij was altijd de eerste in de bus en het laatste uit de studio. Okay. Dus het feit dat hij zeg maar, uh, soms de tijd vergat uh, als hij aan het voetballen was, geeft wel weer aan uh, dat het bijzonder belangrijk voor ja, hem was. Ja. Maar hij was dus goed, hij was goed in het hooghouden ronde spelen. Um, ja, ja zeg maar, de kunstjes met de bal. Ik heb gesproken, gesproken met, uh, met Johnny Rep, de Oud International. Die heeft hem ontmoet in Gabon. Uh, en samen hebben we een middag naar uh, beelden van Bob Mali zitten kijken. En hij zei ook van nou. Ik, ik zie hem vooral, uh, ja, het zijn een beetje circus-trucs uh, die hij uithaalt. Uh, hij zou een goede zaalvoetballer zijn. Of hij op het veld goed was, dat, uh, dat, uh, dat weet ik niet zeker. En uh, ik denk dat hij daar een beetje ook uh, te ruw, te, te, uh, te hoekig voor speelde. Hij, hij is pas laat gaan voetballen, want hij komt uh, van het platteland van, uh, van uh, Jamaica. Maar als je in de zaal voetbalt, dan ga je niet hoekig en ruw spelen. Dat is juist verfijnd. Ja, dat klopt, dat klopt. Maar zeg maar op een, op een groot veld en harde tackles erin. Hij was oh. nee, in, in de zaal slidings maken of tacklen, dat gaat niet. Dat hoort daar niet bij. Op het veld deed hij dat wel. Uh, ook om zijn plek, uh, zo heeft hij zijn plek in Kingston... eigenlijk een beetje uh, bevochten op, op het voetbalveld... door verschrikkelijk hard uh, erin te gaan. Toen hij van het platteland naar de grote stad kwam... Uh, werd hij in eerste instantie Missy Marley genoemd. Hij speelde een beetje als een meisje. Missy Marley. Missy Marley, dat heeft hij om... ja. dan helemaal omgedraaid. Dat is vanzelf Mr. Marley geworden. En hij heeft... Eigenlijk op het voetbalveld zijn zelfvertrouwen um, uh, gevonden. Want je moet ook niet vergeten dat Bob Marley een blanke vader had uh, en een, een, uh, uh, uh, ja, een lichtere huidskleur. In die jaren in Jamaica was echt een probleem. Dus hij was niet zo welkom in, uh, in, uh, in Trentstown, eh, de, de Sloppenwijk in Kingston in eerste instantie. Dus hij moest echt zijn plek bevechten. En dat heeft ja. hij op het voetbalveld gedaan. Ik wijs wel even op de webcam, daar is hij nu aan het voetballen. Als u het wilt zien, radio 1.nl. Dit is in Nieuw-Zeeland. Het is te gek, ziet het eruit. Ja, weet je, als ik, wat ik begrijp uit jouw boek is dat hij echt een, een, heeft overleefd in Kingston... door zijn voetballen in de sloppenwijken. Ja, door, door, zijn, door, zijn, door zijn plek te vinden. Hè. Er werd dus tegen hem gezegd van, hey Whitey... nou ja, als wij Bob Marley zien, dan, dan, dan zien we hem niet als een witte man. Maar uh, ja, die, die, die kleurverschillen zijn dus heel subtiel, zeker in die tijd... Hey White, waarom ga je niet naar een, een beter gedeelte van Kingston wonen? Want je hoort hier niet. Dus hij voelde zich erg ontheemd en uh, ja, was ook niet gewend aan de grote stad. En op het voetbalveld merkte hij, dit is de plek waar je waar je uh, kan bewijzen. En, uh, en, je, en je plek kan bevechten. Hij heeft ook uh, wel eens gezongen over voetbal, even een stukje. Alexander, Alexander. Samba? Denk je eerder aan hele andere dingen dan voetbal, denk Ja, ik? ik dacht dat dit nummer over seks ging, maar ja. ik heb ontdekt dat het inderdaad over voetbal gaat. Het zal een beetje dubbel, dubbelzinnig zijn, maar uh, uh, op Jamaica zeggen ze lickable, Dat, dat dat betekent kickerball. Uh, en Samba komt van uh, Brazilië. En de Jamaicanen zijn erg fan van het Braziliaanse voetbalelftal. Uh, dus dit liedje gaat een beetje dubbelzinnig uh, over, over voetbal. Half over seks, half over voetbal. Ja, ja, ja. ja. Je zei net even van even, uh, zeg maar. Johnny, Johnny Repp heeft hem ontmoet. Johnny Repp, hoe je dit ook zegt. Uh, maar er is nog een andere Nederlandse connectie. Want uh, ze wilden graag kruif ontmoeten. Ja, zeker. Zijn... Toch? Hij en zijn producer, geloof ik. Ja, zijn beste vriend, um, dat was ook zijn producer, soms zijn manager, uh, die heet Ellen Skilkoal, dat is de beste voetballer van, van Jamaica. En um, ja, die was helemaal mijn shocker van, van Oranje hè, 19, uh, 1974. En um, toen ze een optreden hadden in 1976 in de uh, jaap Edehal in uh, Amsterdam, toen hebben ze geprobeerd om uh, Cruijff te spreken te krijgen, via een van de managers van, uh, van de platenmaatschappij. Die heeft op een zondagochtend het nummer gekregen van Willy Alberti, uh, die heeft hij gebeld, die heeft het nummer doorgegeven van uh, Johan Cruijff in Vinkerveen, en toen Nee. De... Toen daar de telefoon overging en de manager het verhaal vertelde... Uh, was het snel klaar, want Kruis uh, zei van... Nah, dat wil ik helemaal niet, en uh, wat is dat voor een man... En die wil ik helemaal niet ontmoeten, en uh, <laughs> de horen erop. Dat was niet Danny die aan de lijn was. <laughs> nee, dat was niet, niet, niet Danny, nee. Nee, ik geloof dat Johan alleen nog de telefoon mag opnemen. <laughs> Oké. <Okay>. Als <laughs> laatste. Uh, ook zijn uh, zoon Ziggy, dat komt ook weer van het voetbal. Tenminste dan de naam, begrijp ik. Klopt, ja. Toen, uh, toen uh, Ziggy, die eigenlijk David heet, geboren werd... toen, uh, toen zag Bob Mali, dat die een beetje van die kromme beentjes had. Ik noem dat altijd van die Jan Woutersbenen. Ja. Ja. En um, um, Ziggy heeft te maken met zigzaggen, dus slalommen. En dat was wat ze altijd tegen Bob Mali riepen... als hij de bal kreeg op het, uh, op het veldje in uh, Transtown. Bob Ziggy. He, dus je moet nu uh, je slalom inzetten. En toen dacht hij van, hé, hey, dat is een mooie naam. En die arme jongen zit daar nu maar mooi Nou, uit. die houdt ook van voetbal, dus ze komt ja. mooi uit. Ja. Uh, ik, ik zou je bijna kunnen zeggen dat er niet veel had of hij was in plaats van zanger voetballer geworden? Ja, dat klopt. Dat klopt. Um, een van de grote zangers in, in, in Kingston heeft nog wel gezegd... dat hij toen ook een veel betere voetballer was dan een uh, zanger. Maar um, er waren drie manieren om uit, uh, uit Trentstown te ontsnappen... uit de arme sloppenwijken. Dat was voetbal, muziek of gangster worden. Nou, dat wilde Bob Maal niet, want daar word je niet zo oud mee. En um, uh, ja, met, met voetbal was niet zoveel geld te verdienen. En op een bepaald moment uh, begon... Het opnemen van platen uh, geld op te leveren, en toen heeft hij definitief voor de muziek uh, gekozen, maar altijd blijven voetballen op weg met Sportzomer Tour de France. Jeroen Wielaard bent ons elke dag rond deze tijd in de stemming voor de etappe van de Tour de France met een uh, kleurrijke beschrijving van de stadplaats. Ja, dat is vandaag Orgies. Zeg ik dat goed, Jeroen? Ja, nee, het is uh... Orchie, oh, in het uh, land van de shti. Ik was en, er al bang voor. Een merkwaardig, merkwaardig spraakgebrek hebben ze hier. Dat is tijd uh, ook onderdeel geweest van een hele populaire film. Bienvenue chez le shti. Oh, uh, ja, dat uh, beleeft nu de dagelijkse metamorfose van de Tour de France. Het is een gewoon een heel eenvoudig dorp met bakstenen huizen. ...tussen de weilanden waar de beroemde kasseistroken liggen... ...en uh, daar het village départ voor de Vids neergezet op uh, de Place Charles de Gaulle... ...en de reclamecaravaan is uh, gepasseerd over de rue Jules terry ...ook al allemaal van die lage bakstenenhuizen staan daar... En als de reclamecaravaan gepasseerd is, komen de bussen. Zo is het georganiseerd in de Tour. Het past er allemaal net in in zo'n dorp. En de bus van Sky is ook gekomen. Aan het eind van die hele lange file met ploegbussen. Sterglaas Knave, de ploegleider, die heeft daar uh, zojuist zijn bespreking... met uh, Bradley Wiggins, met Thor van Hagen, met uh, Mark Cavendish afgerond. En die staat nu bij mij. Tussen de auto en het <laughs> dranghek met het publiek waar hij even heeft mee staan praten. Servaas Orchie, dat ken jij heel goed. Maar dan als een dorp waar je langskomt en over de stemen moet. Ja, dat klopt. Ja. Ik ben er vanochtend nog overheen gereden. Vanochtend? Met de fiets? Ja, met de fiets, ja. Je kunt het niet laten. Nee, je kunt het niet laten. Als je zo bij bent en je hebt een fiets mee, dan moet je het ook doen. Dit is in het geval van typische stenenverslaving. Ja, een beetje wel. Een ja. paar jaar geleden kwam de Tour hier echt overheen, over de stroken. Toen klaagden ze steen en been, want het was veel te link voor de ronde. Gebeurt vandaag helemaal niet, dat vind ik nou weer jammer. Ja, er zijn er meer die dat jammer vinden. Er zijn ook wel renners bij ons in de pluk die denken. Jij vond het worden. zo jammer dat je toch maar even ging fietsen. Ja, dus rijden zelf maar over. Nee, maar ja. Ja. Ja, het ene jaar doen ze het wel, het andere jaar doen ze niet. En van mij maakt het er best in zitten. Ja. Lastig genoeg de finale straks. Met die Colline Boulonnais. De heuvels rond Boulogne-sur-Mer. Kijk, daar is het link. En dat werd je net in die bussen te doen bespreken. Er zijn seconden te verliezen, maar ook te winnen. Ja, zeker. Ja, veel, veel seconden winnen zal niet zijn, maar je kunt wel verliezen. Ik bedoel uh, ja, het is wel, een, ja, niet, niet zo heel gemakkelijk het finale Nou uh, ja, veel draaien en keren. En wel belangrijk om daar uh, precies te weten wanneer je van voren moet zitten en, ja, hoe het er een beetje uit gaat zien. Niks voor Cap, maar wel voor Boris Ja. Maar ja, niks voor Cap, dat weet je nooit. Cap, eh... Hij is al wereldkampioen en gemotiveerd. En, uh... Maar eerst vijf heuveltjes moeten doen en dan ook ja. nog eentje schuin omhoog? Ja, maar het is de Tour de France en dan kan iedereen een beetje meer. We zullen het zien. Dankjewel, je Dankjewel, Jeroen Wilaard. Wij gaan gauw de, uh, terug naar Den Haag, want daar is het erg onrustig. Michiel Breedveld, nou ja, de persconferentie van Wilders over zijn verkiezingsprogramma... kreeg een onverwacht staartje. Twee Kamerleden konden het er zojuist aan dat ze opstappen. Marcel uh, Hernandez en Wim Kortehoeven. Wat is er aan de hand? Waarom stappen ze op? Nou, wat we hier zien uh, is uh, twee totaal ontgoochelde Kamerleden... die zich uh, de afgelopen twee jaar hebben ingezet... om van de PVV een volwassen politieke partij te maken... Uh, met uh, de welbekende PVV-punten. Uh, Nederland moet er anders gaan uitzien. En wat schetst hun verbazing, Geert Wilders... die weet gewoon niet wat er speelt in het land... althans in hun optiek. Uh, hij is ook niet eens bereikbaar voor zijn eigen Kamerleden. Uh, Marshall Hernandez is de def defensiewoordvoerder... en is totaal ontgoocheld over de extra bezuiniging... van 600 miljoen op defensie. Heeft daar geprobeerd de discussie over aan te gaan. Werd niet gehoord en zegt... ja het is, kort, het is volledig belachelijk om te zien... dat wij nu afhankelijk zijn voor onze veiligheid...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 Is zijn vesting verschijnen. Een beveiligde kamer op een beveiligde gang met bewakers voor de deur. Geert is de feeling met de maatschappij compleet kwijtgeraakt en is totaal vervreemd van de werkelijkheid. PVV-kamerleden worden structureel in hun functioneren gehinderd. Het is helemaal niet de bedoeling dat kamerleden excelleren of dat ze er boven het maaiveld uitstijgen. Het is juist de bedoeling dat ze onzichtbaar zijn. En blijven. De partij wordt ook qua mediabeleid op een manier bestuurd... waar Kim Jong-un nog een lesje van kan leren. De mediaarm van het politbureau van de PVV controleert op Noord-Koreaanse wijze alle persverzoeken... Ja, en dan kun je maar één ding doen als Kamerlid. Als je jezelf een beetje respecteert, dan uh, geef je de pijp aan Maarten. Dat doen deze twee dus, Martial Hernandez en Wim Kortenhoeven... de defensiewoordvoerder en de buitenlandwoordvoerder. Zij geven er de brui aan, zijn niet meer beschikbaar voor de PVV... zeggen nog tot 12 september in de Kamer te zitten... en dan vervolgens hun uh, uh, ja, politieke loopbaan uh, op te geven. Dus geen aansluiting bij Hero Brinkman, geen eigen partij. Nee, uh, Michiel, het moment is natuurlijk wel uh, vreemd. In die zin. Ik hoorde ook dat ze klaagden over hoe het bij het Katshuisberaad was gegaan. Toen hadden ze het ook kunnen doen. Ze hadden met Brinkman mee kunnen gaan. Dat hebben ze allemaal niet gedaan. Waarom nu, denk je? Nou, de. Uh, de, de, uh, ja, hoe zeg ik dat? de steen des aanstoots uh, was toch wel uh, het verkiezingsprogramma wat dus hier zojuist door Geert Wilders uh, was, uh, is gepresenteerd. Uh, nu lelijk bedorven door uh, deze twee Kamerleden die hun eigen verhaal vertellen. Ja, en, uh, wat blijkt, zij zijn niet of nauwelijks betrokken geweest bij de totstandkoming van dit verkiezingsprogramma. Een programma waarvan volgens deze Kamerleden uh, Wilders zelf al toegeeft dat meer dan de helft niet haalbaar is. Ja, wat doe je je dan als politieke partij? Wat doe je dan als politicus in een partij als je jezelf uh, ja, geloofwaardig vindt? Dan moet je weg. Uh, ze doen ook een oproep aan andere klagende Kamerleden... om ja, hun zelfrespect weer te herwinnen en uh, ja, hun voorbeeld te volgen. En ja, dat leidt tot een emotioneel moment zelfs. Daar hangt vanaf mijn eerste echte werkdag in het parlement... een schitterende oude schoolplaats, Hannem Mulder. Sorry, het is een emotioneel moment voor mij. Ja, en dat is de schoolplaat met Michiel de Ruiter erop. Dat was Wim Ko Kortenhoeve. Uh, ja, Michiel de Ruiter als herinnering aan het trotse verleden van Nederland. Een verleden wat uh, de PVV, althans wat deze Kamerleden... Uh, met hun uh, activiteiten binnen de PVV nieuw leven wilden inblazen. Maar zij nu gedesillusioneerd dus de rug toe keren. Ja, het is een heftige boodschap vandaag. Waar is Wilders nu, weet je dat? Nou, Wilders uh, was dus uh, bezig nog met het geven van een toelichting op zijn verkiezingsprogramma. Uh, ja, wij kregen als pers natuurlijk toch wel lucht van dat er iets niet in de haak was. Zoals ik ook op vertelde op ja. de zender op dat moment, dat ik nog een toelichting gaf op het PVV-programma. Ja. En er twee Kamerleden eigenlijk binnenkwamen... Ja, je wil niet weg, want wij hebben zo nog een verklaring. Ja, met zoveel klem uitgesproken dat je, je gaat afvragen: wat is er aan de hand? Al vrij snel waren we daar achter. Um, Geert Wilders was op dat moment nog volop in gesprek met journalisten over zijn verkiezingsprogramma, niet wetend wat er aan de hand is. Ja, en. ...was totaal verbijsterd en we hebben hem uh, ja, mede overvallen met vragen van... ...ja, hoe kan dit nou, wat is er aan de hand, uh, waarom zijn deze Kamerleden hier... ...heeft u uh, wellicht een boodschap gekregen, hij wist van niets... ...en kon alleen maar schutterend wat antwoorden geven op onze vragen. En kort nadat het Wilders uh, de zaal hier verlaten had... Ik had hem ook graag willen interviewen, nog even over van alles en nog wat. Uh, maar Wilders vertrok uiteraard snel om uh, zich te beraden op de toestand. Kort daarna stuurde uh, in ieder geval Wim Kortenhoeven en misschien ook Martial Hernandez een, uh, een tweet met daarin hun ontslag uit de PVV. Dankjewel, Michiel Breedveld. Als er meer nieuws is, dan uh, horen we van jou. De tijd is vol. Nog 18 seconden thuis. Ja. 17 Marco Bijsberger, hartelijk dank dat u er was. En succes met het maken van uh, nieuwe camera's. Wieb gaat, dankjewel voor je verhaal over Bob Marley. Graag gedaan. Het is tijd voor het nieuws van uh, 11 uur. 12 uur alweer, 12 uur. Drie.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 Vijfcent per minuut, dit is Radio 1.